8 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. Pensioenfonds Zorg en Welzijn kiest voor risico. Ouderen eisen aanpassing AOW-plan en KNVB praat met voetbalclub Buitenboys. Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil meer risico nemen met beleggingen. Dan krijgen gepensioneerden na verwachting een hoger pensioen... en kunnen de pensioenen meestijgen met de lonen.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 Het weer het is bewolkt, dat trekt een gebied met buien van noord naar zuid over het land, soms met hagel en onweer. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westelijke wind. Het wordt 5 graden in het oosten en zo'n 7 graden aan zee. Morgen opnieuw bewolkt en enkele winterse buien. ANWB ah, verkeersinformatie: het verkeer moet vooral in het midden van het land en in de provincie Brabant nog rekening houden met een lokale gladheid of vooral op lokale wegen. 230 kilometer file. Opvallende zaken zijn de lange file op de A6. Ledenstad Muiden. 10 kilometer tussen knopend Almere en Almerepoort. Gaat erg langzaam op de A9 Alkmaar Amstelveen. of ruim 11 kilometer tussen Beverwijk en Raasdorp. Een ongeluk in het zuiden op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Het staat vast tussen Roosendaal West en Industrieterrein Borgwerf. En daar is de linkerrijstrook dicht.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 En vergelijk uw actuele reistijd met de auto en de trein. Vilewissel.nl, een samenwerking tussen NS Zakelijk en TomTom. Tom. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Kijk voor alle vijf vragen en antwoorden voor een goede collectieve zorgverzekering op cz.nl slash zakelijk. Nooit meer bonnetjes declareren. Parkline, nu ook in parkeergarages. Het NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Alle betrokkenen bij het voetbal moeten in actie komen om geweld tegen te gaan, zegt de KNVB. We kunnen niet vroeg genoeg zijn om gedrag wat niet past op de velden, hoe klein ook, met één de kop in te drukken. Voorzitter van de afdeling amateurvoetbal van de KNVB. Hoe zit dat eigenlijk met de verantwoordelijkheid van gemeenten hierin? Nou, we praten erover met wethouder Sport van Amsterdam, Erik van der Burg. En pensioenfonds Zorg en Welzijn wil de stap wel zetten naar het nieuwe pensioen. Maar dat gaat alleen door meer risico te nemen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil als eerste fonds in Nederland het nieuwe pensioen invoeren. Het fonds voor de medewerkers in de zorg wil meer risico nemen met beleggingen. In ruil daarvoor kunnen gepensioneerden naar verwachting rekenen op een hoger pensioen en behoud van koopkracht. Deelnemers moeten gedwongen overstappen naar dat nieuwe systeem, dat is de bedoeling. Volgens tegenstanders komt dat neer op regelrechte onteigening. Nou, er is een hoop te doen, nu al, over dat nieuwe pensioen. Directeur van Zorg en Welzijn, Peter Borgdorf, welkom bij ons in de studio. Goedemorgen. Eerst maar eens even naar het begin, waarom moet er iets nieuws komen? Onze oude regeling, de huidige regeling, voldoet niet om in de toekomst erop te kunnen rekenen dat we de pensioenen kunnen blijven betalen. Het is nu zo dat wij een beleggingsbeleid kennen... wat eh, een, een vast pensioen belooft, maar het niet waarmaakt. Want als het fout gaat, dan geven we geen indexatie... moeten we de pensioenrechten toch verlagen. Wat we hebben gezien de afgelopen tijd. Precies, wij hebben de rechten nog niet hoeven verlagen... maar de indexatie konden wij ook niet uitbetalen. Nou, dat is wat we niet willen. Wij willen naar een geïndexeerd pensioen. En bij het huidige beleggingsbeleid kunnen wij dus zonder extra risico... die nieuwe regeling beter invoeren. En garandeert u dan wel die indexatie? Dan garanderen we de indexatie... En als het pensioenfonds dan te weinig geld heeft in enig jaar... want dat kan natuurlijk toch gebeuren. Ja, want die geval is in de markt. Die zijn er, de designen. rente kan laag zijn. Oh ja. uh, dan gaan we dat niet in één keer afschrijven, zoals in de huidige situatie. Maar dan smeren we dat uit over tien jaar. Dan doen we elk jaar één tiende deel. Waarom kan de dat nu niet, trouwens? Nou, Nu moeten we binnen een herstelplan van vijf jaar onze dekkingsgraad op 105 hebben. En als dat niet lukt, dan moet je in één keer een grote korting afschrijven. Uh, af, afschrijven. Dus dat betekent een enorme aanslag op de koopkracht van, van mensen. En door het te smeren uh, over een periode van tien jaar, elke keer een klein beetje... Is, dat, is de pijn voor de mensen, met name voor de gepensioneerden, veel minder. Maar waar zit hem dan dat, dat extra risico in? Uh, want dat is de kritiek van, van, van tegenstanders... dat dit gaat om een casino-pensioen dat er gegokt wordt met geld. Ja, de, de veronderstelling was in het uh, oorspronkelijke voorstel van het pensioenakkoord dat een pensioenfonds zijn eigen risico kon kiezen. En dat kon hij dus opschroeven om op die manier mooie cijfers te maken. Maar de risico's blijven dan wel bij de deelnemer. Wij hebben gezegd, nee, dat is helemaal niet wat wij willen. En dat moet je, moet je zelfs niet willen, want het is geld van de deelnemer. Wat wij eh, zeggen, ons, ons risico blijft even groot als dat hij vandaag is. Met dit verschil dat we tegen de deelnemer van tevoren vertellen... zo sturen wij bij. Als het niet goed gaat, is dit het gevolg voor u. En dat gaan we dus niet eh, pas aankondigen op het moment dat het fout gaat. We vertellen het vandaag. En daarmee kunnen mensen er beter op rekenen. Ja, er is geen zekerheid, maar die was er ook niet. En dat bleek ook wel uit de feitelijke situatie. Maar even over dat risico. Want het is dus niet zo dat u een riskanter gaat beleggen... om hogere rendementen te halen. Nee, wij hebben op dit moment een portefeuille... die ongeveer 65% zakelijke waarde kent, zoals we dat te noemen. Dat is best een stevig risico wat we nemen. Maar daarmee kunnen we geld verdienen. En over de hele bestaansrecht van het pensioenfonds... hebben we meer dan 8% per jaar gemaakt. Nou, Dat vinden we een heel mooi rendement en dat willen we graag houden. Als je nu naar een pensioen gaat waarbij je het basisbedrag zeg maar meer zeker maakt... moet je een veel voorzichtiger beleggingsbeleid hebben. En dan is de kans dat je de koopkracht kunt compenseren voor de mensen... dus indexatie geven, veel kleiner geworden. Hmm. Nou, hebben we de vraag even voorgelegd aan de luisteraars vanochtend op Twitter... of um, hoe zij dit vinden. En de meesten geven dan aan, we zouden eigenlijk graag willen kiezen. En dat is in dit geval niet aan de orde, hè? want u wilt dat men gedwongen overgaat. Het is zo dat wij ervan uitgaan dat wij nog steeds een collectieve regeling hebben voor 2,5 miljoen mensen. En dat willen we graag zo houden. Mm. Voor iedereen hetzelfde. Dat is qua kosten het meest aantrekkelijk, want je houdt het heel erg goedkoop. En ook qua beleggingsbeleid is dat het meest aantrekkelijk, want je hebt één portefeuille. Wij hebben onze eigen deelnemers gevraagd wat ze ervan vinden, want dat vinden we eigenlijk het belangrijkste. Ja. Je doet het voor die mensen. En die hebben niet unaniem, maar wel in meerderheid gezegd... wij accepteren het dat je meer risico neemt, mits je ons dat eerlijk vertelt... Het is overigens niet meer risico dan we vandaag doen. Maar we accepteren dat risico als we daarmee be, be, beter kunnen rekenen op de koopkracht. Hmm. Hoe ziet u die uh, juridische procedures tegemoet? Want heeft u het gevoel dat u, dat u het wel kunt doorvoeren? Nou, het is een van de voorwaarden want, want, die... Het, we hebben het al gezegd over onteigenen. Hè? Ja, die, die, die termen vallen. Uh, wij hebben uh, goed gekeken naar de rapporten die daarover zijn geschreven... door het ministerie van Sociale Zaken, maar ook door het Centraal Planbureau. En wij hebben de indruk dat het wel meevalt. Toch willen we dat wel heel graag zeker weten. Dat we geen dingen doen waar we veel last van kunnen krijgen. Of eigenlijk beter, waar de deelnemer veel last van zou kunnen krijgen. Daarom doen wij mee aan de pilot van het ministerie van Sociale Zaken... die in januari begint. Dat doen we samen met een paar fondsen. Om te kijken, hoe werkt het dan? En dan kijken we naar de juridische kant, maar ook naar de administratieve kant. Want je moet wel heel goed weten wat je dan doet. Goed, dus er komt een test. Ja. Mocht die negatief uitvallen, zegt u? Dan, dan niet? kan dat voor het bestuur heel goed reden zijn om te zeggen... we moeten nog weer eens even opnieuw nadenken. Peter Borgdorf van Zorg en Welzijn. Dank u wel. Graag gedaan. En voor uw komst. Het is 14 minuten over 8. Wij gaan door naar Amsterdam met het geweld op het voetbalveld. Voetbalvereniging Nieuw Sloot in Amsterdam heeft alle trainingsactiviteiten opgeschort. Drie spelers van de voetbalclub worden verdacht van het mishandelen van de Almeerse grensrechter. Die gisteren aan zijn verwondingen overleed. We heb contact met de wethouder Sport in Amsterdam, Erik van der Burg. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van den Burg, uh, wij vragen ons af hoe het zit met de verantwoordelijkheid van gemeenten in deze. En ho hoe dicht zij op clubs staan soms. Uh, heeft u contact gehad met de voetbalvereniging Nieuwsloten inmiddels? Ja, ik heb uh, contact gehad met de secretaris van het bestuur. Die uh, uh, niet alleen zelf, maar ook het hele bestuur compleet kapot zitten met wat hier het afgelopen weekend is gebeurd. En uh, ook aangeeft het uh, verschrikkelijk te vinden. In eerste instantie natuurlijk voor de grensrechter en in tweede instantie voor de buitenboys. Klopt het dat een uh, ander team van Nieuw Sloot, een jeugdteam, zich eerder ook misdragen heeft? Nou, er zijn twee incidenten geweest. Het ene incident betrof uh, dit team uh, oh. van afgelopen vrij, uh, zondag. Uh, die hebben een uh, tijd geleden uh, collectief zich uh, verbaal misdragen richting uh, de, uh, de scheidsrechter. Mm -hmm. En we hebben daar toen ook van uh, uh, schorsingen voor gekregen en als team ook een gele kaart gekregen van de vereniging. Die heeft gezegd nog één keer we trekken uit de competitie. Mm -hmm. En er is een uh, incident geweest met een, uh, het A1-elftal van uh, de club. En dat heeft tot, uh, tot langere schorsingen geleid van uh, 9 en 18 maanden. Zo, wat gebeurde daar? Uh, ja Daar was sprake van uh, een, uh, een vechtpartij tussen uh, een van de spelers en uh, uh, het publiek. Hmm. Maar dan gaat u, uh, meneer Van der Burg, natuurlijk met Nieuwsloot praten... over uh, dat soort zaken en of zij de zaken wel goed in de hand hebben... of er goed zicht op hebben wat er in hun vereniging gebeurt. Wat zal uw rol dan worden? Ja, dat ga ik inderdaad doen. Ik heb uh, volgende week als een gesprek met het bestuur van uh, SN Nieuwsloot... en met de KVB. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan toen bij uh, Sporting Noord uh, sprake was van... Uh, dat het uh, uh, ja, dat, dat geweldsincident dat heeft geleid tot de dood van een supporter. Ja. Uh, Sporting Noord uh, is inmiddels uh, uh, uh, gestopt als de vereniging... omdat die de zaken echt gewoon slecht op orde hadden... en daar echt een reeks van incidenten had uh, plaatsgevonden. Uh, en daarna heeft toen ook uh, de KVB samen met mij gezegd... jongens, jullie moeten stoppen, want jullie, uh, dit gaat gewoon niet goed. Ik verwacht op zich niet het wel de SC uh, sloten. omdat daar... Uh, de, de, het bestuur de zaken meer op orde lijkt te hebben, maar dit is wel een zodanig ernstig incident dat ik heb gezegd ik wil met jullie spreken en met de KVB. Nou, dat snapt het bestuur natuurlijk volledig. Dus die afspraak zal gemaakt worden. Wat wij in Amsterdam doen, is we hebben met uh, vrijwel alle voetbalverenigingen, hebben wij het uh, voetbalverdrag vorig jaar gesloten in november, wat juist staat over het tegengaan van uh, geweld op het voetbalveld. Sporting Noord, die dus vorig jaar te maken had met uh, dat dodelijke incident, was geen ondertekenaar, vond dat niet nodig. Uh, terwijl uh, uh, FC uh, Nieuw Sloten daar juist wel aan alle kanten aan meewerkt. Um, wij proberen juist in gesprek met alle besturen van de voetbalverenigingen het geweld op het voetbalveld uh, te verminderen. Mm. Door het geven van trainingen, door het geven van voorlichting door verenigingen. En gelukkig pakken de meesten dat op. Ja, ja, want er wordt nu gewezen naar onder andere de KVB, die een belangrijke rol moeten spelen. Dat doen ze ook. Maar uh, ja, dat zou nog, nog uitgebreider kunnen, moeten er, er bovenop zitten. Uh, de scheidsrechters zouden uh, nog meer cursussen moeten volgen. Maar uh, gemeenten staan echt dicht bij die clubs. Zouden die, net zoals u dat nu doet, toch niet veel vaker... een bepalende rol moeten spelen? Uh, ik vind het in eerste instantie een, vereniging, uh, een verantwoordelijkheid van de vereniging... en van de KVB. En ik vind dat uh, ook daarin nog veel meer het goede voorbeeld gegeven kan worden. Wat je bijvoorbeeld ziet in het rugby, daar mag je gewoon niet in uh, uh, debat gaan met de scheidsrechter over zijn uh, op haar beslissingen. Mm -hmm. Dat zouden we wat mij betreft ook uh, moeten invoeren bij voetbal. Ik vind ook dat bijvoorbeeld het betaald voetbal een goed voorbeeld moet geven. Als ik zie hoe daar soms uh, beroepsspelers uh, te keer gaan tegen een scheidsrechter, denk ik van, nou jongens, ja. los van het feit dat die kan, heb je ook daar een verantwoordelijkheid naar je supporters. Dus in eerste instantie kijk ik naar. Clubs en, uh, nee, en dat begrijp ik, maar u zit wel um, dicht op die clubs. Hè? U, u bent misschien nog wel dichterbij dan, dan de KNVB af en toe. Dat klopt, vandaar dat wij ook uh, hebben gezegd in Amsterdam... Van, wij gaan hierover met de clubs uh, uh, de gesprekken aan. We hebben mm. niet alleen het voetbalverdrag getekend... wat niet zozeer het ondertekenen van het document is... maar ook meteen moet bijdragen aan de mentaliteitsverandering... bij die clubs waar het nodig is. Maar wordt dat dan overgenomen door, door andere gemeenten? Ik weet niet in hoeverre andere gemeenten dat, uh, dat hebben gedaan. Ik denk dat het ook verschilt uh, per, uh, per gemeente. Er zijn gemeenten waar maar één voetbalvereniging is. Dus dan heb je daar een heel ander soort contact dan in Amsterdam... waar het gaat om 65 voetbalverenigingen. Uh, ik denk dat je ook gewoon als uh, gemeente moet kijken... hoe kun jij het het beste aanpakken. Maar dat de gemeente hier een verantwoordelijkheid in heeft... of het nog gaat om het voetbalveld of andere vormen van sport... dat is volgens mij evident. Wethouder Sport, Erik van der Burg van de gemeente Amsterdam. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Kijk, zo in de Britse kranten die staan Bol van Keet. de verkeersinformatie bij de AWB. Kees Quarks. Telletje is toch op 260 kilometer gekomen, Max. Dat is toch beste ja. Maar een Beetje gladheid nog hier en daar. Ja. En ongelukken. Ja. En ongelukken, precies. De gladheid vooral in het midden van het land en in de provincie Noord-Brabant. En dan gaat het vooral voor lokale wegen. Die kunnen door bevrissing plaatselijk nog glad zijn. De langste files, die staan op de A6-leden, staat Muiden voor de Hollandse Brug vanaf Almere 13 kilometer. Op de A12, vanaf Utrecht naar Den Haag, tussen Woerden en de Meren, is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht, en er staat file vanaf Woerden tot aan Nieuwebrug. Op de A15, Gorkum-Rotterdam, over 11 kilometer tussen Gorkum en Papendrecht. Een aanrijding op de A58 vanaf Bergen op Zoom naar Breda. Dat levert 9 kilometer file op. Vanaf Rukven tot aan Etteleur. En de N3 doortrecht richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 staat 4 kilometer. En vanaf Papendrecht naar Dordrecht een ongeluk bij de Merwedebrug. Dat zorgt voor 2 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 10 minuten voor half 9. Wij gaan eens even kijken hoe het is met Minor Remmers in Os. Uh, want daar is eigenlijk. Nee, wij gaan naar Carré. Ik vergis me. We moeten naar Jeroen Willems. Staan we bij stil. In het Harnas, zo heet dat. Acteur Jeroen Willems overleed gisteren uh, tijdens de repetities in Carré. waar later die avond het uh, gala ter ere van het 125-jarig bestaan van Carré zou worden gevierd. Met optredens van veel bekende artiesten. De bezoekers kwamen bij de voorstelling aan... en hoorden daar pas dat de avond was afgelast na de dood van Willems.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 En ik ken de acteur van de niet, maar hij speelde Jeroen Willems, een belangrijke rol in het gebeuren, de spreekstalmeester dacht ik.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 Ik was zo geemotioneerd zelf ook. Als je denkt, je bent aan het repeteren smiddags. En dan valt iemand zomaar neer. Nou, dan heb je toch geen zin meer om een show te spelen. Ik begrijp het heel goed. Ja. Heel goed. ja. Begrip ontroering daar bij Carré. Een verslag van uh, Martijn Meek. is er hoop... Voor Os, want er is een nieuw Life Science Park... moet voor werkgelegenheid en inkomsten gaan zorgen natuurlijk voor de gemeente. Maino Remmers is bij de feestelijke opening later vandaag. Maino, maar geloven de Ossenaren er ook een beetje in? Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja, wat dat betreft is, uh, gaan we van, van dood naar leven, zal ik maar zeggen. Want daar houden Hans van Eendernaam en Andrea van Elsas zich mee bezig... met een belangrijk, belangrijke strijd tegen kanker. En we staan nu op jullie laboratorium... Inderdaad, wij ontwikkelen nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Dat deden jullie al voor Organon, want jullie zeiden vanochtend tegen mij. Wij zijn organezen. Dat klopt, ja. we doen dit werk eigenlijk al meer dan tien jaar. Ja. Ook op deze locatie. En ook aan dit onderzoek. Ik kan mij voorstellen dat dan zo'n MSD... want daar, daar is het, dit laboratorium van overgenomen... hoewel de sticker van het, het, het, het nieuwe Pivot Point zoals het Science Park gaat heten, al op de deur zit. Ik kan me voorstellen dat zo'n MSD denkt... ja, maar wacht even, wat doen we met al die octrooien... met al die belangrijke onderzoek waar wij geld in hebben gestoken? Ja, dat is uh, zeker een uh, gedachte om te hebben. Um, MSD die, uh, zal daar ook zeker over na hebben gedacht. Maar wat het punt was, was dat het werk wat wij deden... dat was uh, voortgekomen uit een samenwerking met een aantal Nederlandse universiteiten... En daar werd ook het eigendom ingedeeld. Wow. Dus het was voor hun een beetje ingewikkeld. Want het patent was niet helemaal van hun, maar, maar voor een heel klein deel. Oh ja. En Merck hier lokaal, MSD, die heeft heel erg uh, zijn best gedaan... om dit park niet alleen zeg maar, uh, mensen en um, ja, apparaten en, en stenen te geven... maar om ook projecten mee te geven. En die hebben ontzettend geholpen om die overgang van MSD toch mogelijk te maken. Om ons heen tal van laboratoria. De meeste, want hier werkt nog steeds zo'n 3000 mensen voor MSD... zoals waar wij nu staan, vol met koelkasten, met glazen kasten... waar je met je handen in kan om iets te doen, met microscopen. Uh, het, het, je mag hier nu zonder stofkapje en zonder uh, beschermende kledij, want de prins komt hier, hè? Dat klopt, ja. We hebben het lab uh, schoongemaakt en uh, vrijgegeven. Dus er ja. wordt geen uh, genetisch gemodificeerd of geïnfecteerd. Voor je het weet... Voor je het weet, exact. Dus we hebben het uh, netjes gehouden. Alles is schoon en iedereen kan hier zonder jas. En, en als het bril... hoogbezoek weg is? Dan uh, wordt de boel uitgerookt. <laughs> <laughs> uitgerookt, nou ja, dan wordt het allemaal weer ontsmet. Want, um, ik, het, het, er zijn natuurlijk hier heel veel doorstarten. Ze gaan natuurlijk ook bedrijven die het niet gaan redden. Dat klopt. Dit is een, uh, <coughs> sorry. Dit is een uh, riskante business. Ja. Dus het, uh, het... Sommige bedrijven zullen een succesformule ontwikkelen. Dan heb je juist weer meer mensen nodig omdat de medicijn de markt opgaat. Ja. En anderen zullen het niet redden. Waarom u wel? Wij gaan het redden omdat wij uh, in het verleden met dit soort uh, onderzoeken zeer succesvol zijn geweest binnen het grote bedrijf. Uh, bovendien hebben wij uh, een, een werkmodel ontwikkeld om uh, medicijnen van de laboratoriumideeën tot in de mens te ontwikkelen. Wat niet alleen interessant is binnen een groot bedrijf, maar straks ook wordt afgenomen door dit soort grote bedrijven. Ja, dus, dus hier komt straks echt iets uit wat kanker gaat bestrijden? Wij, uh, wij hebben de, alle, alle vertrouwen in dat hier straks een fantastische nieuwe kandidaat medicijnen uit gaan komen waar uh, men voor in de rij staat om ze over te nemen. Wat fijn om toch ook eens enig optimisme mede te kunnen delen uit Os... waar zo lang zwarte wolken boven hingen. En Myno Remmers is vanochtend in Os bij dat nieuwe Life Science Park. Over optimisme gesproken. We kunnen het beter over extase hebben, volgens mij. Uh, over het volgende onderwerp. Het kan niet anders dan dat de Britse ochtendbladen helemaal losgaan... met het nieuws over de zwangere Kate Middleton, vrouw van Prins William... aan haar correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, hoe erg is het? Heel erg. Dat dacht ik al. Ik pikte, ik pikte mijn eerste krant op, de Daily Mail... en die had maar liefst 14 pagina's... over uh, de, de, de, de Kate die in verwachting is natuurlijk. Toch wel knap hoor als je bedenkt... dat we maar heel weinig informatie hebben gekregen... over de toestand van Kate... en dat je dan toch zoveel kan schrijven. Uh, de Wat kop staat van er de dan Guardian, allemaal op? Nou ja, dat, de kop van de Guardian... die vind ik wel heel veelzeggend. De wereld hoort dat Kate zwanger is. Want dit was meteen wereldnieuws natuurlijk. Het ziekenhuis waar Kate ligt, het King Edward Hospital in Londen, is werkelijk omsingeld uh, door media, journalisten. Vele uh, komen uit het buitenland. De Daily Mail, a nation's joy, a husband's nerves. De natie is een blije verwachting en de echtgenoot heeft de zenuwen. En daar gaat dan de krant vervolgens heel veel over schrijven. En wat doe je als je niet zoveel informatie hebt? Ja, dan ga je speculeren. En dat gebeurt ook door de serieuze kranten. Zou het een tweeling kunnen zijn? Zo god de Daily Telegraph. Want Kate, ja, want Kate is namelijk nog geen twaalf weken zwanger. Heeft nu al last van een zware vorm van zwangerschapsmisselijkheid. Daarom is ze ook in het ziekenhuis. En dit overkomt vaak vrouwen die zwanger zijn van jawel, een tweeling. Zo stelt de krant. De mooiste kop, ja, die is toch, zoals zo vaak, van de San. Kate Expectations, vrij naar het Great Expectations van Charles Dickens. En die wint de koppenwedstrijd vandaag, de Sam. Ah, ik, ik vind The Times, We're Expecting, toch ook wel chic. Is dat ook een beetje de stemming in, in Groot-Brittannië? Ja, de stemming is natuurlijk uh, extatisch, uh, zoals Lara ook al beschreef. Dit was eigenlijk het moment waarop uh, alle Britten hadden zitten wachten... sinds dat koninklijk huwelijk van uh, anderhalf jaar geleden... Het is toch wel de, de voornaamste traak van de echtgenoten van Prins William. Is een troonopvolger maken natuurlijk. En het is wel heel lang geleden dat dat weer is gebeurd. Dan moeten we echt tot begin jaren tachtig gaan. Toen Prins William en Harry zelf werden geboren. Veel felicitaties natuurlijk ook uit binnen en buitenland. De interessantste reactie is toch wel die van premier Cameron. Die heeft niet alleen de felicitaties gegeven. Maar hij heeft ook beloofd dat er een nieuwe wet... over troonopvolging van kracht zal zijn voor de nieuwe baby. Nu is het nog zo dat mannen voorrang hebben op vrouwen. Dus stel dat de eerstgeborene van Kate en William een dochter zou zijn... en het tweede kind een zoon. Ja, dan zou de zoon voorrang hebben. Maar er is een wet in de maak die dat gaat veranderen. En als Kate en William een kind krijgen... dan maakt het niet meer uit of het een jongen of meisje zal zijn. En Kate is nog steeds misselijk. En als ze naar de toilet rent in het ziekenhuis... ziet ze buiten een hele rij camera's. Arjen van der Hoorst, dankjewel. je Goedemiddag. Zegeltjes. Hoe goed de uitzendkracht ook. Check eerst of het uitzendbureau het ABU-keurmerk heeft.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 Het journaal. pensioenfonds Zorg en Welzijn kiest voor risico. Een Amsterdamse voetbalclub al vaker in opspraak door geweld rond het veld. Half negen is het goeiemorgen. Ik ben door op meegens. Het grootste pensioenfonds van Nederland Zorg en Welzijn... wil als eerste een nieuw pensioenstelsel invoeren. Het fonds neemt dan meer risico met beleggingen. En in ruil daarvoor krijgen gepensioneerden naar verwachting een hoger pensioen. Het alternatief is volgens het fonds een zeker maar lager pensioen. En dat vindt zorg en welzijn niet acceptabel. Directeur Peter Bordoff. Wij moeten naar een regeling die recht doet aan de belangen van jong en oud. Die rekening houdt met het feit dat we langer leven. Die economische schokken kan opvangen. Zodat we dus weer ja, iets hebben wat nou ja, de komende jaren mee kan. Critici spreken van een casino-pensioen. Omdat de opbrengst te zeer afhankelijk zou zijn van schommelingen op de beurs. Opnieuw directeur Bordoff van Zorg en Welzijn.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 b 1 elftal van nieuwsloten, dat betrokken was bij de dood van een grensrechter, had zich al eerder misdragen, zegt de Amsterdamse sportwethouder Erik van der Burg. Uh, die hebben een uh, tijd geleden uh, collectief zich uh, verbaal misdragen richting uh, de, uh, de scheidsrechter. En uh, hebben daar toen ook van uh, uh, schorsingen voor gekregen en als team ook een gele kaart gekregen van de vereniging die heeft gezegd nog één keer we trekken uit de competitie. En er is een incident geweest met een, het A1-elftal van de club. En dat heeft tot, tot langere schorsingen geleid van uh, 9 en 18 maanden. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen overleed gisteren nadat hij een dag eerder was mishandeld door spelers van 15 en 16 van Nieuw Sloten. In Almere waren spelers en ouders van voetbalclub Buitenboys gisteravond voor het eerst bijeen om de gebeurtenissen met elkaar te verwerken. Bestuursvoorzitter Oost van de voetbalclub over de sfeer.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 Bij een kantoor van de Griekse rechtsextremistische partij Gouden Dageraad in Athene is een bom ontploft. Daarbij is niemand gewond geraakt. Politie weet niet wie de bom heeft geplaatst. Gouden Dageraad haalde bij de verkiezingen in juni uit het niet 7% van de stemmen. Partijen sterk anti-Europa en anti-immigranten. Leden van de partij gebruiken geregeld geweld tegen illegale. En president Obama heeft de Syrische president Assad gewaarschuwd dat het gebruik van chemische wapens totaal onaanvaardbaar is. Dat zei Obama in een boodschap aan Assad. The world is watching. The use of chemical weapons is and would be totally unacceptable. If you make the tragic mistake of using these weapons, there will be consequences and you will be held accountable. We simply cannot allow the 21 e century to be darkened by the worst weapons of the 20 e century. Syrië ontkent dat het chemische wapens heeft, maar Amerika heeft aanwijzingen dat zulke wapens de afgelopen dagen door het regime zijn verplaatst.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 Aan ah, de BVK is informatie, 280 kilometer file, ongelukken vooral die voor vertraging zorgen. De A4 bijvoorbeeld vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop knooppunt Prins Klausplein, 5 kilometer. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam, 9 kilometer tussen Hoofddorp en het knooppunt De Nieuwe Meer. Er staat een auto stil op de linker rijstrook. Veel vertraging ook op de A15, Gorkum-Rotterdam over 15 kilometer langzaam rijden tussen Gorkum en Papendrecht. Op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. De nasleep van een ongeluk. 9 kilometer file tussen Zeggen en Etteleur. N3 dordrecht papendrecht Voor de aansluiting met de A15 4 kilometer. En op de N3 vanaf Papendrecht naar Dordrecht, Een, aan, een ongeluk voor de Merwedebrug. Het levert 2 kilometer file op. Bij Peugeot zeggen we: bespaar niet op onderhoud, maar wel op onderhoudskosten.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 Geld lenen kost geld. Een goedemorgen, het is tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Eerste Kamer debatteert vanmiddag met premier Rutte over het regeerakkoord. Het kabinet van VVD en Partij van de Arbeid heeft in die Eerste Kamer geen meerderheid. En dus zal er steun gezocht moeten worden bij andere partijen. Volgens politiekredacteur Margreed Boer zal het kabinet die steun af en toe hard nodig hebben. De Nacht van Wiegel leert dat een kabinet in grote problemen kan komen door de Eerste Kamer. En dat geldt zeker voor het kabinet Rutte 2. Want het huidige kabinet komt in de Eerste Kamer maar liefst acht zetels tekort voor een meerderheid. Rutte zal dus voor steun moeten aankloppen bij andere partijen. Dat kan bijvoorbeeld bij de SP, met acht zetels in de Senaat. En als Rutte wijs is, doet hij dat, zegt fractievoorzitter Tini Cox. Als hij dat goed doet, dan kan hij in heel eind komen. Dat heeft hij met Rutte 1 ook bewezen. Maar doet hij het niet goed, dan kan zijn kabinet ook zomaar op de billen gaan. De oppositiepartijen zijn niet tegen alle plannen van het kabinet. D66 is bijvoorbeeld positief over de hervorming op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. En de SP staat weer positief tegenover andere zaken. Ik denk als er als voorstellen komen rondom de hypotheekrente aftrek, dat de SP daar in principe positief tegen aankijkt. Maar ja, dan moet je ook iets doen aan de villa-subsidie. En ik denk als er voorstellen komen om de belasting voor de uh, hogere inkomens uh, wat meer uh, aan te trekken, dat we daar in principe uh, voor zijn. Maar voor alles zal gelden voor wat hoort wat. Dus wat ik tegen de minister-president gaat zeggen... dat elk wetsvoorstel dat hij door de Tweede Kamer heeft weten te halen... absoluut hier nog een keer gewonnen moet worden. Het zal nooit geen gelopen race zijn. Dat is niet slecht. Dat maakt dat er hier wat meer leven in de brouwerij komt. Dat is helemaal niet slecht. Maar voor de, de regering geldt als je geen zaken hebt gedaan aan de overkant... dan wordt het hier een spannende vertoning. Zaken doen aan de overkant. Dat wil zeggen dat premier Rutte al in de Tweede Kamer... steun moet gaan zoeken bij andere partijen. Maar Elko Brinkman, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer... is zover nog niet. Volgens het CDA is het op dit moment zo rampzalig gesteld met onze economie... dat het kabinet niet eens toekomt aan het uitvoeren van alle plannen. Eerst moet de premier de consumenten weer zekerheid geven. Wat de minister-president dus naar mijn gevoel moet doen... is de mensen duidelijk maken dat hij aan de ene kant ophoudt... met vandaag dit rondom de belasting en morgen dat... Uh, en tegelijkertijd ook daar waar het in zijn vermogen ligt om met banken, pensioenfondsen, de Nederlandse bank te spreken over de manier waarop de kredieten in dit land toch weer iets normaler kunnen gaan stromen. Hoe eerder we elkaar daarover helderheid geven, hoe meer comfort we met elkaar weer ont ontwikkelen. Brinkman wil dat het kabinet heel snel een akkoord sluit met de sociale partners, banken en pensioenfondsen, waardoor het vertrouwen in de economie terugkomt. En dan kan het kabinet echt aan de slag volgens het CDA.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 Waar het ons wel om gaat is dat je dat ook zorgvuldig aanpakt en dat je niet onevenredig bijvoorbeeld mensen met kinderen die moeten betalen en voor de schoolboeken en voor de kinderopvang en via de belasting en de zus en de zo. Ja, mensen willen ook iets overhouden aan, aan hun werk en wij zullen dus wel tegen het kabinet zeggen we zullen jullie niet altijd steunen maar gemiddeld gesproken gaan we er niet vanuit dat we elke keer proberen jullie naar huis te krijgen. Maar dan willen we er ook wat voor terugzien, zo simpel is het. Vandaag wordt dus een beetje duidelijk... wat de politieke speelruimte is van het kabinet. En de oppositiepartijen in de Eerste Kamer... kijken met een schuin oog naar de vorige regeerperiode. Ze hebben toen gezien hoeveel invloed de SGP... met maar één zetel in de Eerste Kamer heeft kunnen uitoefenen. Het debat begint vanochtend om kwart over tien... en zal duren in de Eerste Kamer tot vanavond laat. Elf jaar hebben ze daarover gedaan. Maar het is eindelijk zover... Een uh, snelle treinverbinding tussen Breda en Antwerpen. Vanaf april rijdt de hogesnelheidstrein acht keer per dag op en neer tussen Breda en Antwerpen. Voor uh, deze vira hoeft niet gereserveerd te worden en ook geen toeslag te worden betaald. Verslaggever Arno Leblanc pakt gisteravond de Benelux trein in Antwerpen. Antwerpen Centraal op uh, perron 22. Om uh, 7 uur gaat hij vertrekken. Ja. Roxanne, dit is voor jou een bekend perron, hè? Ja, dit is voor mij zeker een bekend peron. ja. Uh, ik studeer hier, doe een master. En uh, nou ja, ik vind het wel leuk om af en toe terug naar mijn ouders te gaan of naar mijn vrienden. Of naar Amsterdam of naar Alfa aan de Rijn. Nou, en dat was natuurlijk tot nu eigenlijk nog steeds nu. Want we gaan zo ja. op die trein stappen. Is dat eigenlijk nog prima te doen? Ja, nu nog wel, ja. Oh, daar komt hij net aan, de trein. Zo. Het zal de laatste gewone Intercity zijn die ik zal nemen, inderdaad. Oh, is dit echt ook voor jou de allerlaatste? Ja, ja. Ik ga volgende week pas weer naar Nederland en dan uh, is de Vira er al. Zo, we zitten ja. in die trein. Melancholisch al een beetje? Nou, een beetje wel, ja. <laughs> Ik vind het wel jammer dat dit de laatste keer is. Maar ja, dan komt er de Vira. Daar lopen ze al elf uh, jaar over te praten. Ja. Nu gaat hij dan eindelijk komen. Waarom is dat voor jou zo nadelig? Omdat het veel duurder is. Ik krijg bijvoorbeeld geen studiefinanciering meer. Dus voor mij is het gewoon niet te betalen. Ik kan ook niet veel werken in België, omdat mijn studie heel druk is. Uh, en daarom is het voor mij gewoon super vervelend. Plus dat het station waar ik normaal gesproken uitstap dus verdwijnt. Dan nou ga ik even mijn uh, laptop aanslingeren. En nou heb ik hier, kijk, net uitgekomen ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. En hier staan alle oplossingen in. En dan komt er een trein bij. Van Antwerpen naar Breda. Ja. Acht keer per dag. Brabant is aangesloten op, uh, yeah, op het ja. netwerk. Geen toeslag, geen reservering. Hartstikke fijn, toch? Kun je vanuit Antwerpen naar Breda en dan de trein verder. Ja, kijk, dat, dat is op zich uh, leuk dat ze daar nu mee zijn gekomen. Maar dat is dus van af, vanaf april. Dus dat betekent dat ik nu nog vier maanden uh, op iets anders ben aangewezen. En daarnaast moet ik, moet ik op Breda ook weer overstappen en dan naar Den Haag en dan, weet je wel? Dus ik zou, ik, voor mij persoonlijk is het allerfijnste... als de, als de Benelux-trein of in ieder geval deze dienstregeling gewoon aanblijft. Maar ja, straks, oké, okay, vier maanden over bruggen. Ja. En dan is het straks 8 april 2013, als ik het goed heb. En dan, uh, dan is hij er, die, die nieuwe Intercity Antwerpen-Breda. Gloednieuwe ja. trein, VIRA. Wat dan? Nou ja, dan, dan wordt dat waarschijnlijk uh, voor mij de oplossing. Ik denk alleen nog steeds dat ik dan veel meer tijd kwijt ben uh, aan het reizen en het overstappen. En, uh, maar goed, er is niks anders. Er is geen ander alternatief. Niet blij mee dus? Nee, nee, zeker niet. Nee. Nou Roxanne, we zijn er. Yes, dat was het dan. <laughs> dat was hem dan. Yes. <laughs> Jammer. Nou, dankjewel trein. Here we go. Dat was hem. De Rover is trouwens kritisch... over de overeenkomst tussen Nederland en België. Rover denkt dat er straks te weinig treinen rijden... tussen Antwerpen en Breda. En dat kaartjes op het traject Brussel, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam... te duur worden. Geen computer is meer veilig als minister Opstelte van Justitie... opsporingsdiensten meer bevoegdheden geeft... in de strijd tegen cybercriminaliteit. Eerste verkeersinformatie bij de AWB, Kes Quaks. Langzaam terug deze ochtendspits, spits, maar een langere files komt u nog tegen op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Bokstel, ruim 9 kilometer. Op de A4, daarna richting Amsterdam. De nasleep van de mogelijkheid bij Prins Klausplein, 5 kilometer. Op de A15, hem richting Rotterdam. Tussen Goorkum en Papendrecht, voor 15 kilometer. En de nasleep van de mogelijkheid op de N3, Doortrecht-Papendrecht. Voor de aansluiting met A15, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Minister opstelde van Justitie en Veiligheid wil opsporingsdiensten meer bevoegdheden geven. in de strijd tegen cybercrime. Volgens Bits of Freedom, een organisatie voor uh, internetvrijheid... wil opstelten het zelfs mogelijk maken dat in computers in het buitenland ingebroken kan worden. Bits of Freedom heeft veertig uh, organisaties en veiligheidsexperts van over de hele wereld verzameld... die zich ernstig zorgen maken over dat plan van onze minister. Simone Haling van Bits of Freedom, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u en waarom vinden uw collega's in het buitenland dit een slecht plan? Uh, nou ja, Even vooropgesteld, de, de plannen van de, van de minister zijn een, zijn een slecht plan. Het, het bestrijden van cybercrime natuurlijk niet. Dat mm -hmm. vinden we uh, allemaal heel erg belangrijk. Uh, maar te zeggen, dit middel, het inbreken, van, uh, het inbreken op computers uh, in Nederland, maar dus ook waar nodig in het buitenland, dat maakt een onevenredig inbrek op de privacy van burgers in Nederland, maar vooral ook wereldwijd. Um, is een gevaar voor onze online veiligheid. Dus in tegenstelling eigenlijk van wat de minister opstelt, en beweert: het maakt het internet niet veiliger, maar juist onveiliger. En het is ook uh, in strijd met het principe van staatssoevereiniteit. Dat, uh, dat betekent eigenlijk zoveel als elk land is baas in eigen land. Ja. Wil een ander land daar iets gaan doen, dan moet je daar afspraken over maken. En dat lapt het plan van de minister eigenlijk een okay. beetje aan de laag. Uh, we spreken natuurlijk niet voor niks van het wereldwijde web. Dat houdt niet op aan de grens. Uh, nee. Maar er zijn ook voorwaarden aangesteld, uh, begrepen wij, door onder andere de Tweede over Privacy, uh, niet zomaar alles mag. Nee. Nee, eh, sorry, ik denk dat ik uw vraag niet helemaal begrijp. Maar het, eh, waaraan zijn precies... Aan dit plan zijn namelijk niet zo heel erg veel eisen nog gesteld. Die, de minister zegt dat moet hij uitwerken. Mm -hmm. Het plan zoals er nu ligt is eigenlijk heel erg slecht onderbouwd. Er wordt wel gesproken van, van cybercrime... maar wat, er, wat daar precies onder verstaan wordt, wordt niet eh, gedefinieerd... Uh, er wordt wel gesproken over privacy, maar hoe dat gewaarborgd zou moeten worden wordt niet gedefinieerd. De onderbouwing, de feitelijke onderbouwing van de noodzaak van de okay. plan is flinterdun. Maar dan is het u eigenlijk gewoonweg nog niet duidelijk uh, hoe ver de minister mag gaan. Moet u dat niet eerst even afwachten? Hoe, hoe, uh, ik, hoe, dat, nou, hoe per... dat in zijn werk zal gaan straks? Nou, ik denk eerder dat het andersom het geval moet zijn. Als een minister met zo'n extreme plannen komt, dan moet hij toch voordat hij zoiets introduceert hij heel goed nadenken over of er überhaupt wel een noodzaak ja. eh, zou zijn en of het, of het proportioneel is. Maar over de eh. extreme gesproken, mevrouw Haling, wat gaat u te ver? Kunt u eens een voorbeeld geven? Nou, je moet zich voorstellen dat als Nederland dit zou gaan doen bij andere landen... en zou gaan hacken in computers in andere landen... dat dat eigenlijk een, een tegenreactie zou uitlokken van die andere landen... om hetzelfde te gaan doen. Dus het heeft een hele belangrijke presidentwerking. Eh, en dan krijgen we straks, ja, hackende overheden. Eh, eh, en dat, dat zal zich waarschijnlijk niet beperken nee. tot cybercrime, maar ook... Ja, en bijvoorbeeld politieke oppositie. Mm -hmm, en een hacken, dat is, dat is nieuw, hè? want tot nu toe mag dat absoluut niet. Uh, aan de andere kant horen we altijd de verhalen... dat uh, autoriteiten mijlenver achterlopen bij uh, cybercriminelen. Moet je niet alles inzetten wat mogelijk is? Nou, daar wordt volgens mij één, uh, één vergissing gemaakt. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat er goede middelen zijn... om cybercrime te bestrijden. Maar ik denk dat een van de grootste misvattingen... in de hele cybersecurity-debat is... Uh, dat wat uh, alleen maar kan met zo'n extreme maatregelen, want waar Nederland eigenlijk juist achterloopt of gewoon waar ze nog niet goed, voldoende heeft gedaan, is met hele basale veiligheidsmaatregelen. Uiteindelijk is het met gewoon cybersecurity, die online veiligheid niet anders dan het ziek worden. Je moet zorgen met hele basale ...maatregelen dat je jezelf goed beschermt. Mm -hmm. Dus je moet zorgen dat je een firewall hebt, dat je een antivirus hebt... ...dat je niet besmette bestanden op je computer binnenhaalt. En dat is gewoon kennis hebben van hoe die bestanden eruit zien... ...of okay. waar die dan op, oplopen. Ja. En, en dat zijn echt de basale maatregelen waar we ons moeten, op moeten focussen. Nog even terug naar die voorwaarden. Is het u duidelijk onder welke voorwaarden opstelten zou willen inbreken... ...in computers in het buitenland? Ja, nou ja, op dit moment is dus eigenlijk de, de de gevallen waarin uh, in het buitenland zouden uh, kunnen doen. Uh, daar heeft hij wel het een en ander over geschreven, maar met name wat heel erg onduidelijk is, is in welke gevallen ze wel of niet uh, zullen gaan samenwerken met buitenlandse autoriteiten ja. mm -hmm. en, uh, en of ze daar überhaupt met buiten, met, zeggen, goedkeuringen voor zullen gaan halen. En dat is dus hè, waar we het hebben over die staatssoevereiniteit echt het pijnpunt. Ja, duidelijk. Simone Hanik van Bits of Freedom, dank. Oké, okay, dankjewel. Internetkenner Roland Stegelenburg is hier. Roland, welkom. Goedemorgen. Uh, heeft Bits of Freedom hier een punt? Moet je oppassen hoe ver je gaat in de bestrijding van die cybercriminaliteit? Ja, absoluut. Uh, er is natuurlijk een doorlopende spanning tussen uh, beveiliging en privacy. Daar hebben we het hier vaak over aan deze tafel. Uh, ik denk dat Bits of Freedom zeker een punt heeft. Uh, de andere kant van het verhaal, en daar komt het natuurlijk ook een beetje vandaan... Uh, uh, met name Prins van Fox IT, hè, dat is dat bedrijf wat heel vaak uh, opgevoerd wordt... heeft natuurlijk op een gegeven moment geroepen vorig jaar... van ja, als wij uh, dit hadden mogen doen, dat inbreken in computers... dan hadden we dat door die felvisors van afgelopen zomer... waar de overheidssystemen uh, een paar dagen van plat hebben gelegen... Mm -hmm. hadden we binnen een paar uur kunnen oplossen. Nu hebben we daar een paar dagen, waren al die gemeentelijke websites onbereikbaar. Nou, dat soort opmerkingen van toch iemand met heel veel verstand van zaken... dat maakt dat er in de politiek. Men denkt, nou, daar moeten we misschien toch maar eens serieus naar kijken. En het is alleen maar heel goed dat, het, natuurlijk, dat Bits of Freedom... de andere kant van dat verhaal laat zien en probeert de privacy van ons uh, te beschermen. Maar ja, met criminelen vang je criminelen, Mo moet je niet tot het uiterste gaan. Want het, de schade, nou ja, we hebben het afgelopen zomer gezien, dat viel dan nog wel mee, maar de schade kan heel erg groot worden. Zeker, uh, maar de discussie daarover is, vind ik niet anders dan bij telefoontaps of, of dat soort dingen waarbij ja, jij elke keer moet afvragen van, oh, ja, is, de het, is dat de opsporingsmethode in verhouding tot het gepleegde uh, misdrijf. Uh, wat ik wel vind, nu die brief uh, van Bits of Freedom, uh, dat een iemand als uh, Bruce Snyder, dat is een Amerikaanse crypt uh, cryptologiedeskundige, mm -hmm. uh, dat ondertekent, dat zegt toch wel iets. Dit is namelijk wel een manier die ook voor het Amerikaanse congres regelmatig spreekt over de nationale beveiliging. En ze hebben wel een punt. Oké. Okay, nou, um, hier is het laatste woord nog niet over gesproken, vermoed ik zomaar. Um, ook niet over uh, ander internetnieuws. Namelijk het gerucht dat Facebook WhatsApp zou willen overnemen. Um, dat willen we toch even met jou bespreken, Roland, Want uh, er wordt gigantisch veel geWhatsApp. Uh, ik heb je geappt, is inmiddels een goed Nederlandse uitdrukking ja, uh, geworden. Ja. Wat, wat weet jij van deze, van deze geruchten? Uh, nou, gisteren uh, uh, nu.nl meldde het in Nederland op basis van TechCrunch. Dat is een Amerikaanse website die over het algemeen. En heel goed geïnformeerd is. Dus laten we daar even mee beginnen. Wij, uh, wij gebruiken hem hier ook wel vaak als bron. Honderden websites namen het gisteren over. Uh, WhatsApp heeft uiteindelijk het bericht ontkend. Uh, uh, wat dan wel grappig is, want niemand neemt dan weer de moeite... om zo'n bericht te corrigeren. Hè? Dat blijft dan gewoon staan. Mm -hmm. En eerlijk gezegd zou ik het toch best logisch vinden... als het wel zou kloppen. Uh, Echt het uit. Nou... Facebook heeft natuurlijk grote problemen op mobiel. Uh, dat weten we allemaal. De, uh, ze moeten daar geld verdienen, ze lopen daarachter. Ze willen zelfs een mobiel bedrijf zijn. Dat heeft Mark Zuckerberg laatst gezegd. Daar zien ze de toekomst in. Daar zien ze mm. de toekomst in. De mensen verplaatsen hun sociale media-activiteiten... heel erg snel naar mobiel. Dat zie je in alle cijfers. Nou, Facebook liep bijvoorbeeld heel erg achter met de fotografie. Daar hebben ze toen uh, Instagram, Instagram uh, gekocht... voor echt een godsvermogen. Ik geloof uh, een, een miljard. Uh, met Facebook Messenger... Ja, kunnen ze ook niet tippen aan wat de WhatsApp op dit moment doet. Het is eigenlijk dat, dat die plek waar de non-SMS messaging... noem je dat in goed Nederlands... Uh, dus het, het sturen van berichtjes zonder dat je dat via SMS doet... daar zou Facebook natuurlijk ook dominant moeten willen zijn om aan de hele hoge verwachtingen te voldoen die die beleggers allemaal hebben. En het lukt ze dan niet om zelf iets te bedenken wat aanslaat op de mobiel... dus dan koop je gewoon iets. Wat, ja, ja, dat is de strategie. Ja. Uh, en daarnaast is natuurlijk WhatsApp een, een hele goede toevoeging... aan dingen die Facebook doet. Uh, bijvoorbeeld ook op het businessmodel. Facebook draait helemaal op advertenties. Daar hebben ze ook moeite mee om dat op mobiel rendabel te krijgen. Terwijl WhatsApp is een betaalde app. Uh, die vraagt gewoon 89 cent voor de iPhone-versie... Uh, ja. Uh, die worden dan een paar honderd miljoen keer gedownload. Dus dat levert echt uh, uh, heel aardig geld op. Uh, Facebook heeft daar helemaal geen ervaring mee. Dus zou ook uh, wat dat betreft uh, uh, ja, hier best wat aan hebben aan dit bedrijf. Goed. Dus niet opnieuw het wiel uitvinden, dat lijkt wel het motto. En dat geldt voor meer zaken. Hè? Kun je nog snel een paar overname mogelijkheden noemen? Nou... Het enige wat ik, wat ik uh, zei is van ja, er zijn, on, er zijn doorlopend geruchten. En uh, soms zijn ze waar, soms zijn ze niet waar. Ik denk dat deze wel eens heel waarschijnlijk zou kunnen zijn. Waar Rokers is vuur. Maar uh, Microsoft zou Yahoo willen overnemen, was een tijdje zo'n gerucht. Uh, uh, toen zou Facebook een deal hebben gesloten met Yahoo om het zoeken te implementeren. Apple zou een tijdje geleden de Duitse televisiefabrikant Leuven overnemen. Waarvan de koers toen met 30% uh, steeg. Dus ja, we moeten het met, uh, met de nodige uh, reserves beoordelen, dit soort verhalen. Aan de andere kant, TechCrunch is altijd goed geïnformeerd. En neem de laatste Apple-lancering. Daar hadden ze alles goed. Goedemd. Niets wist Apple Spank geheim de te houden. Dankjewel. Die eerste keer de cocaïne proberen...